Even een heel toepak, toepasselijke titel, Just a Quickie. Je luistert naar het uh, net Adderley Septet en het was de eerste band en ook het eerste album dat hij uh, opnam uh, na het overlijden van zijn broer Cannibal Adderley in 1978. En ook het eerste nummer in het tweede uur. Van Jazz Tournee. Van Jazz Tournee. Generaal. Gaat u er maar eens lekker voor zitten, dames. En ga er maar eens lekker <laughs> voor staan, heren. <laughs> Onderscheid moet er zijn, hè. Ja, ja. Volgende nummer is leuk. Um, uh, nou... Volgens mij herkennen een hele hoop mensen het, maar wisten ze nooit wie het uh, uh, speelde. Het is namelijk de herkenningsmelodie geweest van NCRV's Hier en Nu. Ken je dat nog? Dat is heel lang ja, geleden. Het actualiteitenprogramma. Het actualiteitenprogramma van de NCRV uit Met de jaren kost. 70. Postuma volgens mij. Nee, nog, die zat niet? bij de Varen. Die dus dat zat die, aard, uh, Sta pup. die aard, niet aard, aard Niet Aard Staartjes. Nee, dat was een Aad. heel andere. Aard huppelde pup hm, Zo'n nou, zo gereformeerde kop. Dat is iets voor de luisteraars. Ja, 043 3440668 <laughs> Dat nummer kunt u bellen mocht u de oplossing hebben. Ja. We gaan luisteren naar het Ramsey Lewis trio met in dat trio Morris White. De drummer en later oprichter van uh, Earth, Wind Fire. Um, het nummer heet Beer Mash. MC Lewis met zijn trio en Beer Mash. En de big band van Richard Evans, die ook de componist was van dit nummer. We mogen mevrouw Pietersen uit Pottenberg blij maken met een jazzplaatje. Want het was Aardzeeman, de naam waar we naar zochten. Niet Aardzeeman, maar Aard. Aard, ja. Met Aard de van Oké. Okay. Goed, gefeliciteerd mevrouw Pietersen uit, mevrouw Pietersen uit Pottenberg? Pottenberg. Potwerk. ja, heel mooi. Het volgende nummer zouden jullie zomaar tegen kunnen komen. als jullie komende zaterdag naar de hemel komen. Want uh, 14 en 15 oktober vindt er het Jill's Jeker Jazz uh, plaats. in het Jekerkwartier. En Arthur uh, Marks en ik um, ja, gaan daar een uh, avondje disco uh, en funken. en soulmuziek uh, draaien. Um, onder de naam Great Black Music. En het uh, nummer, ik weet. Dat is dan wel Great Black Music, maar het wordt <laughs> gewoon gespeeld door een uh, hartstikke blank Engelse funkbandje met een uh, disco uh, sound uit de jaren uh, 80 eigenlijk. Het zou zo uit de jaren 80 kunnen komen, maar niets is minder waar. Het komt in 2008. Um, en jullie gaan luisteren naar Superphonics met Have a Good Time. Dat klinkt toch heerlijk gedateerd en toch uit 2008. De Super met Have a Good Time. Um, ja, Kuit en beeldspieren kun je trakteren uh, komende zaterdag nogmaals in de hemel als Arthur, Marx en ik uh, Great Black Music gaan draaien tijdens het Jeker Jazz Festival hier in Maastricht. De entree is gratis. We beginnen geloof ik om een uurtje of acht, uh, negen. Ik zag op Facebook dat er al uh, de nodige aanmeldingen waren. Zo. Ja, ja, laten we hopen. Maar ja, er is zoveel te doen. Er zijn, ik bedoel, je, voor hetzelfde geld blijf je ergens hangen bij een leuk bandje. Want mm. er, er is echt heel veel aanbod. Mm -hmm. um, maar ga in elk geval het Jekent goed in. Doe jezelf een plezier, want er staan hele, hele, hele leuke... Acts geboekt overal her en der. En het bijkomstige is de onstuimigheid van de heren laten even op zich wachten. Kortom, we hebben goed weer in het weekend. Ja, dat is natuurlijk ook altijd wel heel erg hakker. Ja. Uh, geen muffe regenjaslucht uh, lucht in de kroeg. Nee. Uh, want sinds er niet meer gerookt mag worden, stinkt het vaak in die kroegen, man. Echt. Is dat zo? Ja? Alsof iedereen bloemkool en bruine groene <laughs> eet. <laughs> en zijn tanden niet meer pootst. Dat oh. hey. nou, werd vroeger allemaal gemaskeerd met, uh, met, met, met Met de prettige geur van een sigaret. Ja. Mensen vinden dat vies. Ineens ja. is het vies om. Nou ja, laat maar. Laten we niet afdwalen. Uh, we gaan nog een uh, plaatje draaien uit de uh, uh, eerder vernoemde nalatenschap van uh, Rob Knols. En uh, ik kwam een singeltje tegen, een 7-inch EP'tje uit 1953, opgenomen in Stockholm. Uitgebracht op Metronome Records Sweden. En dan heb ik het over het Reinhold Svensson Trio. Nooit gehoord van de man? Never. Ik ook niet. Um, maar hij speelt piano en hij doet dat helemaal niet slecht. Reinhold Svensson is vroeg overleden. Hij werd geboren in 1920, ik heb het even opgezocht, en overleden in 1968. Mm -hmm. Is vooral in Zweden en Scandinavië uh, enigszins bekend geweest als uh, jazzmuzikant. En op bas horen we een voor mij ook totaal onbekende Hasse Burman. En Ach, Hasse. Hasse, ja. En Hasse, Hasse, Hasse Burman. <laughs> een stoere Kalin op drums, ja, ja. stoere Kalin. Ja, die mocht er zijn al. Stoere Kalin op drums. Hmm. Ja, we gaan naar het Reynolds-Fanson trio luisteren uh, met tikjes en krasjes, zoals het hoort. Time on my hands. Svensson en zijn trio in 1953. En de man wilde wel heel erg uh, lijken op George Shearing, vind ik. Ja, de blinde pianist die ook Peggy Lee, uh, vaker begeleid heeft. Um en waar Toet Stielemans bij gespeeld heeft overigens. Die Shearing. Ja. George Shearing, ja. Okay. George Shearing en zijn quartet. Ja. Maar hoe ging dat nou eens in een werk? Eventjes een alchemistische vraag. Je krijgt dat stapeltje LP's. Dus dit was voor jou een onbekende in de reeks van... Ja. Uh, Dacht je dat ik ooit gehoord had van Reinhold Svensson? Door. Nee, echt niet. En uh, Hasse, Hasse Bormann en En Stoeren, Hunsel, of niet? Stoeren, Kalin ook niet, nee, nee, nee nooit ja. van gehoord. Nee. nee. Maar, en dan zet je dat op en dan denk je, ja god, eigenlijk is het... Heel hartstikke aardig om een nummertje uit Zweden in 1953 op te ja, laten, ja, ja, toch? Ja, super, ja. Ja, met alle respect, de mooie nalatenschap. Ja, um, we gaan naar 1974, toen Rogier van Otterlo um, al enigszins bekend werd. Uh, natuurlijk door zijn samenwerking met Thijs van Leer, door Turks Fruit. Um, volgens mij de eerste introspection LP was net uitgebracht, uh, volgens mij, met uh, Thijs van Leer. Maar um, Rogier van Otterlo was een ook een commerciële jongen en schreef ook... Um, Muziek voor uh, bedrijven. Voor reclame. Uh, reclame jingles. Uh, ja, soundscapes. Noem ja, het maar. Ja, ja. En het volgende ben ik heel erg blij om. Want dat, uh, dat, dat singeltje, daar ben ik jarenlang op zoek naar geweest. Ik heb het uiteindelijk gevonden. Voor een niet onaanzienlijk bedrag. Uh, toch nog op de kop kunnen tikken. Ik ben er heel blij mee. Je krijgt nog altijd een onbehagelijk gevoel, zie ik. Ja, nou ja, het was, het was niet goedkoop. Nee. Uh, we gaan luisteren naar Rogier van Ottelo 1974. Met Let's go to Randstad. Rogier van Otterloo en de heerlijke, wufte, onbezorgde zomerse muziek uit 1974. Zo kenmerkend voor de beginjaren 70, vind ik. Uh, voor de commercial van uh, het uit zijn bureau, Let's Go to Rans. dat heet het nummer dan ook. Die hebben goede zaken gedaan, dat is niet met zekerheid. Ik denk ook dat Rogier hier wel een leuk tuinhuisje van heeft kunnen bouwen. <laughs> ja. um, we gaan naar 1955 en um, naar Oostenrijk. Ja, ook daar werd jazz gemaakt. Roland Kovac had een trio en Roland Kovac was een... Pianist, eh, componist. Hij was zelfs dokter. Eh, op zijn eh, platen werd hij dan ook eh, aangekondigd als dokter Roland Kovacs. <laughs> dan denk je niet meteen aan swing. man, man kon, eh, kon componeren en kon spelen. Um, uh, een voor mij onbekende John Fischer op bas. Rudy Zering op drums. Ach, Rudy. Ja. Rudy. Rudy, ja, ja. Rudy Zering. Was ook een skileraar. <laughs> was ook Chile, ja. In ja, ja. het ja. weekend als hij dan niet muzikant was, dan ging hij altijd die zwarte piste af. Rudy Zering. Ja, ja. altijd al Schnee op de drums. Op de ja, drums lingen, altijd. Zonder ja, sneekendrums. Nee. Nee. We gaan luisteren naar Rolly's Dream van het Roland Kovac-trio in 1955. van een 10-inch plaatje uit 1955. Uit Oostenrijk. Uh, een ten, en het 10-inch plaatje heette... Affili presents Jazz for Moderns. Dus dit was alleen maar voor moderne... jonge mensen bedoeld in 1955. In Oostenrijk ook nog eens. In Oostenrijk. Je ze waren er dus wel. Ja, ja, ze waren er wel. Maar ja, je, zal, je zal maar in Oostenrijk gewoond hebben in 1955. Dat lijkt ja. me eigenlijk... Als je, en nee. Met een sneeuwallergie of zo. Dat lijkt me helemaal niks. Of je moet van houden. Heb je, jodelen houden. Jodelen. heb je ook nog een recht van spreken. Maar... Ja. Een recht van jodelen, bedoel ik. <laughs> jodelen, ja dat is ook echt ook een uitvinding, ja. Um, laten we zeggen, er kwam weinig goeds uit die, uit die hoek, maar dit was toch alleraardigst. Um, drie jaar later, in 1958, nam Sam Cooke um, een pay op. Uh, en die heette Encore. En die is jongstleden uitgegeven. En daarvoor heb ik een nummertje geselecteerd van jullie. Accentuate the positive van Johnny Mercer, of uh, natuurlijk. Uh, jullie gaan luisteren naar Sam Cooke. positive, eat them eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-between, you've got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith, a pandemonium liable to walk upon the scene, to illustrate my last remark, Jonah in the well, Noah in the ark, what did they do? just when everything looks so dark. Man, they said we better To accentuate the positive, heed monate the negative, and latch on to the affirmative, but don't mess with Mister In-Between. You've got to accentuate the positive, E them, monate the negative, and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. To spread joy Up to the maximum Bring gloom Down to the minimum I have faith A pandemonium liable to walk upon the scene To illustrate My last remark Joan and the whale Noah and the ark What did they do Just when everything Looked so dark Man, they said We'd better accent to wait the positive and eating beneath the negative and latch on to the affirmative but don't mess with Mr. In-Between No, don't mess with Mr. In-Between One more time to illustrate my last remark Joel and the whale well, no Noah and the ark What did they do just when everything So dark and they said we better act to the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. No. And he'd never make the negative And latch on to the affirmative But don't mess with Mr. In-between No, no, no, don't mess Mmm, don't mess No, don't mess with Mr. in between. You see, it's... Friend of zo dans op dit soort muziek. Echte feel-good music. Accentuate the positive. Maar dan in de uitvoering van <tie> Sam <tie> Cooke. Um, Sahib Shihab was een saxfonist. <tie> <tie> Geweldig hè? Ik dacht even, hey, wat gaat hij nou zeggen? Maar. Nee, Sahib Shihab. Volgens mij heeft hij nog bij Mingus gespeeld. Een uh, erg goede uh, saxfonist die op een gegeven moment in Kopenhagen ging wonen. Uh, in Scandinavië verbleef en daar ook uh, zijn LP's uitbracht. Met een groep Amerikaanse expats die allemaal uh, in Kopenhagen woonden. Uh, nam hij een LP op en die, uit 1968. En die is lekker gedateerd. En met lekker bedoel ik ook oprecht lekker, omdat die het gewoon heel erg goed klinkt. En op de een of andere manier voel je dat zo'n muziek ook niet meer gemaakt kan worden daarna ofzo. Of het moet echt doelbewust nagestreefd worden. Maar dat was toen Of over, over welke tijd hebben we het nu? Sorry. 1968. 68, okay. um, Sahib Shihab met zijn quintet. We gaan luisteren naar Kenny Clark op drums, Jimmy Wood op bass, Francie Ballant op piano, Sadie op vibrafoon en Sahib Shihab op baritonsax. Luister naar een compositie van de man zelf, Peter's Waltz. Jullie worden weer verwend vanavond, lieve luisteraars. Maar jullie verdienen het ook. Sahib Shihab met zijn kwintet, met Pieters Wals. En wat zijn waltjes dan toch eigenlijk heel erg lekker? Lief. Ja, je zijn net al uh, uh, uh, uh, bijna gekscherend. Het doet een beetje Frans aan, een beetje musetterig ook ja, wel, hè? ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Het, He? het, het veertje. je. Je ziet jezelf al met een gliefde en een flesje rosé. En, en over de scène. Oh, ik zat al in een stokbrood te ding. Een meteen Maak meteen een reis over de scène. Ja, ja, ja een broodje met een flesje rosé. We zitten in elk geval in Frankrijk. Daar. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Nou, maar dan wel opgenomen in Kopenhagen. Yeah. <laughs> uh, uit 1968, zoals ik reeds zei. En Seeds is een hele goede LP, hij is weer heruitgegeven en volgens mij nu ook op een cd te krijgen. Um, koop dat album als je dit leuke muziek vond. In 2009 kwam Black Joe Lewis met een LP uit en die heette Tell him what your name is. En dat is lekkere, vette, vieze funk. Ga luisteren naar Sugarfoot. Sugarfoot kwam me last night. He said this girl said can I come over? She said yeah. Heerlijk, ik kreeg altijd zin om me enorm aan te stellen op een dansvloer als ik dit op muziek hoor. Oh, dan ben ik oh. al iets te vroeg met de volgende. Oké, okay, jij, um, het, het volgende, oké. Okay. Uh, ja, laat, me laat oh, maar gaan. We laten gaan, omlopen. I heard a sing, so sweet, so sweet. The moment I fell for you. I saw stars heard an angel say wake up wake up your wonderful dreams come true newborn feeling had me reeling. and said to myself where am i all so hazy must sound crazy wasn't a star in the sky I saw stars, I heard a birdie sing, so sweet, so sweet, the moment I fell for you. King was dat, een zangeres die uh, niet vaak zult tegenkomen op series. Ik ben het nog nooit tegengekomen, dus dit is afkomstig van een 10-inch uit 1955, Miss Teddy King. Um, met Jimmy Jones op piano, Joe Jones op drums, Milt Hinton op bass en Ruby Braff op trompet. Uh, Heerlijk, dacht ik zo. En we blijven een beetje in die tijd, want in 1954 kwam volgens mij de eerste ten inch uit in Nederland met jazzmuziek. Althans, een jazzverzamelaar. En die heette Jazz Behind the Dykes. Ehm... Um, Daarvan uh, uh, werd mijn aandacht getrokken, van, ja, van, op, op, op dat plaatje werd mijn aandacht getrokken door Tony Vos. Tony Vos is een altsaxofonist uh, die ik eigenlijk helemaal niet kende, dus is echt ver voor mijn tijd. En op dit plaatje heb ik hem ontdekt met een heel mooi nummertje en dat heet Souvenir. Ja. Uit Nederland uit 1953, het Tony Vos kwartet met volgens mij Rob Madna op piano, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Ik had dat moeten opzoeken. Vergeef u mij deze kleine omissie. Um, we gaan door naar 2002. Toefik Farouk bracht een album uit, dat heette Drab Zine en um, daar komt van alles bij elkaar. Um, nou ja, luister maar gewoon. A Night in Damascus. Zo, oh, dat was even ons PVV-momentje. Ik denk dat Geert Wilders hier ook heel blij mee zou zijn geweest. Tufik Farouk met The Night in Damascus van het album Drapzine uit 2002. Een prachtig album. Um, en we zijn toegekomen, Theo, alweer aan ons laatste plaatje. Ja. Van Gestoneer General. Ik vond het een leuke uitzending. Ja, was het zeker. Ik, ja? ik, ik, ik, ik kijk dan inderdaad naar de lengte van de nummers. Het zijn er bijna allemaal geweest van 3 minuten 50. Maar eigenlijk is dat ook wel, wel lekker. Hè? Ja, het is ook wel eens leuk hè, om van die korte dingetjes te hebben. Ja, ja. En, en ja, ja. Uh, ja, deze uitzending wordt toch een beetje opgedragen... ter nagedachtenis aan uh, Meta de Vries. En Piet Noordijk. En Piet Noordijk. Maar die komt volgende week uh, aan de beurt uh, met een aantal nummers. Maar uh, ja, van Meta kunnen we natuurlijk niks laten horen. Um, dat heeft ook geen nut. Um, laten we haar herinneren... Um, ja. Zoals hij het verdiend heeft. Ja. Uh, we gaan eruit, uh, deze Jazz Tournee Generaal. Niet voordat ik u uh, vertel dat deze uitzending aanstaande zaterdag tussen 9 en 11, 9 en 11 wordt herhaald. Ja. Um... En ja, we Leven en Welzijn graag tot volgende week. We gaan eruit met een nummer van de Woody Herman Big Band. Uh, van het album The Swinging Herman Heard. Recorded live in 1964 in Lake Tahoe in de Harris Club. Zo, so, alsjeblieft. Uh, de solo's zijn van uh, Dusko Kojkovic. En de, de jonge Dusko Kojkovic in die tijd uh, op trompet. Uh, Gary Klein op de Noorsaks. Uh, en jullie gaan luisteren naar eigenlijk een adaptie van So What van uh, Miles Davis. En nou heet het nummer Dear John. Dag allemaal, tot volgende week.